8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks het NOS Radio 1-journaal. Kunnen de Amerikanen weer lekker luisteren? Nou ja, doen ze trouwens toch wel. Ze luisteren zo ongeveer alles af en lezen ook mee. En de boosheid in Europa is groot. En de nieuwe baas van De Groenen in Europa. Als het een hem ligt tenminste. Bas Eikhout stelt zich kandidaat. Hier is nu het NOS-journaal.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 Voor de Rabobank speelt de kwestie vooral in de VS... waar al veel schaliegas wordt gewonnen. Ook in Nederland is op dit moment veel discussie... over de winning van schaliegas en de risico's voor het milieu. In de Amerikaanse staat Arizona zijn 19 brandweermannen... om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Ze raakten ingesloten doordat het vuur snel om zich heen greep. De brandweerlieden behoorden tot hetzelfde korps. Hun dood is hard aangekomen bij de collega's. Wat we do know is dat 19... 22 andere brandweerlieden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze waren bezig met een bosbrand die vrijdag door blikseminslag uitbrak. Het vuur heeft een groot gebied in de as gelegd. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De vlammen worden aangewakkerd door de extreme hitte in het westen van de VS. Sinds 2008 zijn werkgevers en werknemers 16% meer pensioenpremie gaan betalen. Maar ze bouwen minder pensioen op. Dat concludeert het Financiële Dagblad in een onderzoek bij de 50 grootste pensioenfondsen. Met de hoogste premies, hogere premies, moeten de dekkingsproblemen van de fondsen worden opgelost. De premies steeg in vijf jaar van 21 naar 25% van het totale loon. De jaarlijkse opbouw daalde van 2,09% naar 1,87%. In Egypte hebben gisteren miljoenen mensen gedemonstreerd tegen president Morsi, die precies een jaar aan de macht is. Er werd gevreesd voor grootschalige gewelddadigheden, maar die bleven uit. Toch vielen bij confrontaties en beschietingen zeven doden en raakten meer dan 600 mensen gewond. Morsi is voorlopig niet van plan te vertrekken. Het Belgische kabinet heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over bezuinigingen na marathononderhandelingen die vrijdagavond begonnen. Het pakket voorziet in 750 miljoen aan de ombuigingen dit jaar en 2,4 miljard volgend jaar. Premier Di Rupo zal vanochtend op een persconferentie de details bekendmaken. Sommige maatregelen zijn al uitgelekt, meldt de VRT. Van een accijnsverhoging voor diesel is geen sprake meer. De prijs aan de pomp zal dus niet veranderen door de regering. Een prijs van een pakje sigaretten en van een bak bier wel. Er komt 6 eurocent voor een bak bier bij. En het kabinet zou het verder eens zijn geworden over een tax voor bedrijven die door allerlei constructies in België geen belasting betalen. En ook wordt mogelijk gekort op onder meer ontwikkelingshulp en de krijgsmacht. Een boekhouder van een kunstfonds die bij verstek is veroordeeld tot vijf jaar cel, is terug in Nederland. De man zit vast in een Nederlands politiebureau, zo heeft zijn advocaat gezegd. De man is schuldig aan het verduisteren van 16 miljoen euro van het vroegere kunstfonds BKVB. Hij was in 2009 met zijn zoons naar Thailand gevlucht. Maar volgens zijn advocaat lag het in de lijn der verwachting dat hij wel een keer zou terugkomen naar Nederland. Hij wil niet zeggen of de boekhouder zichzelf heeft gemeld of dat hij door de politie is opgespoord. Dan nog het weer, af en toe zon, vooral in het noorden en oosten buien. Het wordt 17 graden in het noordwesten tot 22 in het zuidoosten. Morgen geregeld zon, tegen de avond plaatselijk een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Woensdag toenemende kans op regen. Hoe is het middels op de weg, Jolanda van der Velden? Het is een stuk minder druk dan op een gewone maandagochtend. 16 files en die zijn bij elkaar goed voor 45 kilometer. Nou, volgens mij is iedereen met vakantie of niet? Het lijkt er wel op, mm. behalve jij en ik natuurlijk. Hoe is dat, hè Nou ja, goed. Ja. <laughs> uh, wat wel opvallend is dat de meeste vertraging toch rondom Amsterdam zit. Daar staan ook wat langere files. Onder meer op de A6 van Lelystad naar Amsterdam. Tussen Almere stad en Almere poort 5 kilometer. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 4 kilometer. Op de A9... Ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Rotterpolderplein en Bad 6 kilometer. Op de A27 ambere Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. Het een vrachtwagen met pech. En daardoor is de N247 hoornen richting Amsterdam. Dicht tussen Monnikendam en Broek in Waterland. Verkeer wordt er omgeleid. En in Egypte gaan opnieuw heel veel mensen de straat op. En opnieuw willen ze dat de president vertrekt. Hoort u zo meer over? Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo e Goodest Man Man Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl trip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vlieg.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 De politietrainingsmissie zit erop. De Nederlanders gaan vertrekken uit Kunduz. Straks een reportage. En dat Amerika op zo'n grote schaal Europa afluistert. en zelfs Europese diplomaten bespioneert. leidt tot grote boosheid. Ik dacht dat ze niet in paranoia uitarten. die. Uh, dat zo dat die eigen vrienden zo. van den kop gestoßen werden. Van bijvoorbeeld de voorzitter van het Europees Parlement, Goed. Geschokte reacties, Marcel zei het al, op het bericht dat Amerikaanse Veiligheidsdienst de NSA op grote schaal internetverkeer in Frankrijk en Duitsland zou hebben afgeluisterd. Zo gaan om sms'jes, chatberichten en nog veel meer. Evenals uh, gebouwen van de Europese Unie in Washington, waar diplomaten wonen, New York, Brussel en werken daar. Duitse Blad der Spiegel kwam met de onthullingen op grond van documenten van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, een voormalig CIA en NSA-medewerker die het afluisterschandaal aan het rollen bracht. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, we hadden het net eerder vanochtend met een andere spreker hier uh, ook al over. Uh, had men het niet kunnen zien aankomen? Nou, het bana banale gegeven dat mogelijk dus telefoons in EU-kantoren worden afgeluisterd. Nou, dat gaat ieders fantasie kennelijk te boven. Maar ja, mensen in Brussel en Straatsburg die wel op de dossiers privacy zitten, nou, die zijn helemaal niet verbaasd. Een Britse Europese ambtenaar, betrokken bij uh, nu de onderhandelingen met de Verenigde Staten over handel... die zond gisteren al een pikante tweet waarin hij schreef... we gingen er altijd al vanuit dat we in dit onderhandelproces worden afgeluisterd. Het nou, feit is dat in alle afspraken van de laatste jaren over uitwisseling van persoonsgegevens... over Europese burgers aan Amerika, ja, de Amerikanen toch telkens aan het uh, langste eind trekken. Ja, kun je daar voorbeelden van geven, Tijn? Nou ja, ik kijk uh, recent al even naar bijvoorbeeld uh, de gegevens van Europese luchtvaartpassagiers. Als uh, jij of ik uh, gaat vliegen naar Amerika ja. of uh, elders, uh, die gegevens worden doorgespeeld aan de Verenigde Staten. De Amerikanen krijgen daarbij in die akkoorden grotendeels wat ze willen. Een ander voorbeeld is het zogeheten SWIFT-akkoord. Over het doorspelen van bankgegevens van Europeanen. Nou, hoewel daarin Europa het de Amerikanen wel een beetje moeilijk maakte. Ze eigen Janine hè? Hij was daar uh, ja, mee bezig. Exact. Ja. Ja. Ze werd daardoor, daardoor Europarlementariër van het jaar. en werd al snel minister. Maar toch worden de akkoorden uh, uit dat SWIFT-akkoord. Uh, Swift toch heel vaak geschonden. Nou, in Europa zijn er die begrip hebben voor het Amerikaanse optreden. Een beetje tegen de achtergrond van 9-11, 2011 en vervolgens de war on terrorism. Waarvoor privacy dan af en toe maar moet wijken. Maar een minderheid verzet zich juist en vindt dat er een uitverkoop plaatsvindt van grondrechten. Zoals de privacy van Europese burgers. Tja, um, dus het is wat naïef uh, van Europa om zo verontwaardig te zijn. Trekken we wat grote broeken aan? Nou, vanuit uh, praktisch oogpunt uh, zou je kunnen zeggen dat het een beetje naïef is. Kijk alleen al even naar het recente verleden. Het gebouw van de Europese Raad bijvoorbeeld, hier in Brussel. Nu dus doelwit, eerder ook al doelwit geweest. In 2003 werden in uh, kantoren afluisterapparatuur ge gevonden. Het was ingemetseld in muren... en werd na een, ja, een simpele telefoonstoring en een uh, reparatiebeurt... werd dat afluisterapparatuur gevonden. Nou, het onderzoek daarna leverde tot op heden helemaal niks op. Verder heeft een Microsoft-man al eens een keer eerder... in het Europese parlement gewaarschuwd... Uh, jongens, de EU-data zijn niet veilig... Mijn bedrijf zou noodgedwongen door de Amerikanen alle gegevens moeten overdragen. Maar vanuit een politiek of een moreel oogpunt uh, heb je een ander verhaal. Kijk, Europa heeft de keuze. Schermen we alles af, zeg maar met prikkeldraad, onze communicatiesystemen... of vertrouwen we onze bondgenoten? Nou, democratie is vertrouwen en is dus per definitie, kun je zeggen, naïef. Nou, daar heeft Europa voor gekozen en de enorme verontwaardiging die er... Ja, de verontwaardiging die er nu is, eh, is dan ook omdat dat vertrouwen geschonden is. Tijdens de hoort hoorde u vanuit Brussel en u hoort later nog meer over die afluisterpraktijken van de Verenigde Staten. Dan naar Egypte. Tahirplein in Cairo liep gisteren opnieuw vol. Honderdduizenden betogers schreeuwden zich schoor omdat ze willen dat president Morsi aftreedt. Wij Egyptenaren zullen Mohammed Morsi hier ten volle brengen, zegt een demonstrant. Morsi moet volgens de demonstranten weg, omdat het eh, één jaar na zijn aantreden slecht gaat. Nog altijd met de economie. Ook is het land onveiliger geworden, vinger zij. En Morsi wordt bovendien verweten dat hij te veel ruimte geeft aan de moslimbroederschap. Correspondent Sander van Hoorn, vanuit Nederland trouwens. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Sander, het was weer massaal he, in Cairo, ja. ook, in, ook in andere delen van het land? In het hele land eigenlijk. En die man die zei net uh, bij Egyptenaren. Nou, daar had hij in zoverre wel gelijk in. Want schattingen lopen uit een van honderdduizenden tot miljoenen mensen op straat in totaal. En uh, waar iedereen het wel over eens is, is dat de demonstraties groter waren... dan de demonstraties die leiden tot de val van Mubarak. Dus buitengewoon veel mensen op de been. Zeker. Ja. Aanhoudend verzetten is er tegen Mos uh, Morsi. Uh, maakt niet dat hij uh, ja, nou zelf aan het radicaliseren gaat... En dan steeds verder in de armen wordt gedreven van de moslimbroederschap? Nou, standpunten verharden natuurlijk wel. En uh, het beleid van de moslimbroederschap de afgelopen dagen is geweest... om hetzelfde te doen als de demonstranten. Dus als die uh, handtekeningen gaan verzamelen, dan doet hij dat ook. Uh, gisteren dus mensen tegen hem op de been. Hij bracht een groep voorstanders op de been. Er waren ook heel veel mensen, maar ja, viel eerlijk gezegd... compleet in het niet bij het aantal tegenstanders wat er op de been was. En persconferentie van een woordvoerder vannacht... dat was wel interessant, waarbij die woordvoerder in elk geval... met de handen in het haar zat. Nou, als de president zelf dat ook uh, doet... dan leidt dat er in elk geval niet toe dat hij, dat hij aftreedt. Daar lijkt hij niet aan te denken. Maar praten, ja, dat is zijn oplossing waarvan de oppositie zegt... Dat is te laat, wij nemen eigenlijk alleen genoegen met aftreden. Ja, en, en als um, het geweld uiteindelijk escaleert... als uh, het van vreedzaam, de demonstratie van vreedzaam naar gewelddadig gaat... Ja. Wat, wat verwacht jij dan? Want het leger heeft al gewaarschuwd... He, dat ze zich daarmee zullen gaan bemoeien als het uit de hand loopt. Kijk, het leger dat laat zich niet voor een van beide karretjes spannen. Daar hebben ze ook nu weer heel zorgvuldig voor gekozen... om ook weer niet achter Morsi te gaan staan. En gewelddadig, ja, dat, dat is het wel geweest, hoor. Ik bedoel, eh, alles relatief, want als er miljoenen mensen op de been zijn. Maar toch zijn er zeven doden gevallen eh, in eh, Egypte. Ook in Cairo ging het mis bijvoorbeeld... bij een aanval op het hoofdkantoor van de moslimbroederschap... waar mensen bij om het leven zijn gekomen. Mensen gewond ook. Het, het leger heeft... Eigenlijk hele gemengde signalen afgegeven. Uh, heeft gezegd, de rust die moet blijven, want anders. Maar gisteren bijvoorbeeld ook vlogen ze over met helikopters. En strooiden ze op een gegeven moment uh, tot grote hilariteit en enthousiasme van demonstranten. strooiden ze Egyptische vlaggen uit over uh, het publiek. Dus waar het leger staat en in hoeverre ze willen ingrijpen, in hoeverre ze dat namens Morsi willen doen, onduidelijk. Dus de vraag is en natuurlijk, gisteren massaal protest, omdat precies één jaar geleden die was aangetreden, Morsi. Hè? Blijft dat protest nu? Het blijft voor een deel zeker. Uh, nu ook weer mensen op het Targierplein. Mensen bij het presidentieel paleis die daar gewoon hun tenten hebben opgezet. Uh, er is niet echt een centrale regie bij de demonstranten. Mensen die zeggen, zo gaan we het doen. Uh, dus er zullen mensen blijven demonstreren. Andere mensen die lijken dinsdag te, weer, uh, te willen terugkomen... voor een nieuwe dag van massale protesten. Uh, andere mensen die zullen ook vandaag weer gewoon naar huis gaan. Het zal er ook een beetje van afhangen... of Morsi bijvoorbeeld op televisie verschijnt... en met een serieus alternatief komt. Volgens nog lijkt het. Daar niet op. Nee, daar gaan wij op wachten. op. Uh, waarmee hij komt. Sander van Hoorn hoort u over het protest in Egypte. En zo dadelijk wielrenbaas Pat McQuay. Die denkt dat het de Tour gewonnen kan worden zonder doping. Blijf luisteren. We gaan naar Mino Remmers. Die is in Amsterdam. Mino is het ontbijt inmiddels uh, uitgeserveerd door de zeer bijzondere opers. Nee. Oh. Nee, nee, nee, nee. Maar het brood... Het duurt even. Het brood is wel, het, het, het, het brood is wel gebracht. Witte bollen. En daarin zie ik ook uh, gewoon de mik. En een, een grote zakken croissantjes. Verse broodjes. Aan de hoofdingang bij de stad Schouwburg. Kitty Kotti Festival staat er op het bord. Rood-wit geblokte, ik zou zeggen Brabantse tafelkleden. En heel veel borden staan er. Naast uh, de directeur, meneer Dame van de stad Schouwburg. Waar bekende Nederlanders, blanke Nederlanders, dat ontbijt gaan serveren. Ja, dat is het idee. Um... We hebben een flink aantal mensen gevraagd om uh, hun eigen ontbijtje te serveren. Dus hun favoriete ontbijtje, dat varieert van wentelteefjes tot uh, pannenkoeken en uh, eieren met spek natuurlijk. Dat, uh, dat zijn de meerdere. Maar we bijvoorbeeld ook Hans Kerstin, die maakt uh, boordjes met pindakaas. Uh. Oh, ze maken allemaal wat anders? Ja, ze maken allemaal wat anders. Iedereen maakt zijn eigen ontbijtje. Ja, Karim en... Bloemen, Jobko, Henna. Het is een hele lijst, hè? Ja. ja. En uh, ze doen dat voor de mensen die deelnemen aan uh, de tocht naar het Oosterpark. Waar die officiële herdenking plaatsvindt. En eigenlijk was mijn idee van, uh, de, die officiële herdenking is heel officieel. Vanavond hebben we hier in Schouwburg een uh, hele nette officiële opera. Ja, opera om... in Papi mensen. Ja, de eerste opera in Papiomentum. Um, okay. En ik dacht, ja, het is leuk om uh, iets informeels en uh, grappigs te doen aan het begin van de dag. Uh, en dat is zo'n ontbijt. als een soort geste kunnen zien inderdaad, van de, de, de, de witte Nederlander die uh, voor de... Uh, zwarte Nederlander uh, een ontbijtje maakt en serveert. Ja. Maar goed, iedereen mag komen naar dat ja. ontbijt, begrijp ik. He? Iedereen ja. die in de buurt is? Ja, ja zelfs buiten de buurt. Maar uh, als ze willen zijn ze vanuit de welkom. Hoeveel we, hoe niet... hoe mensen verwacht u dan? Want, zo te zien aan de broden die ja. klaarstaan. Is... Kersting net aan. Uh, Bolletjes pindakaas, ja. hè? Uh, oude kaas. Ja. Oh, oude kaas. <laughs> ja, weer, weer veranderd. En buisjes. Uh. Uh, acteur Hans Kersting komt inderdaad net binnen. Ja, maar veel mensen verwachten. Ja, nee, we verwachten rond duizend mensen, en dat is natuurlijk behoorlijk wat. En uh, misschien dat er ook nog heel veel mensen hier uit de buurt komen. Dat, dat weet je niet. Ik heb van tevoren een beetje research daar gedaan, want er zijn wel meer soms publieke ontbijten gedaan. Het Rijksmuseum heeft dat bijvoorbeeld gedaan, ook de Bali een keer. En, eh, dat viel allemaal nogal mee. Dus het was zo niet dat dat heel Amsterdam uitdrukte voor een gratis ontbijt. Maar, dat, eh... maar het is ook om dat moment te symboliseren. 150 jaar slavernij afgeschaft. Ja. Nederland was een van de laatste landen. Ja. Dat heb ik vanmorgen van ja. Joan Ferrier gehoord. Voorzitter van, uh, van het ja. comité. Um, uh, van de stichting die het allemaal organiseert mede. Uh, laat. Nederland was laat. Ja, zegt ze. Nederland was een handelsland. wilde tot zo lang mogelijk de centjes ja. aan verdienen. Ja, ja het... het... Het raar is eigenlijk dat Nederland eerder rijk geworden is... niet zozeer met de slavernij als zodanig, het slavendom... maar eerder met de handel in slaven. Dat, dat, dat is al heel lang gebeurd en uh, ja, daar hebben we natuurlijk geen fijne traditie in. Uh, en we hebben het ook pas later afgeschaft in uh, Suriname en uh, de Antillen. Ja. Desalniettemin wordt het toch een vrolijk ontbijt. Niet iets ja, met een uh, zwarte dikke schaduw. Ja, nee, nou ja, maar niet. Nee, dat, uh, althans dat hoop ik niet. Het, het zonnetje scheidt, dat is deze dagen ook uh, waar je iedere keer weer... Je, je... Ik vind ze een stuk bijt zo zou het ja. goed gaan? We hebben nagedacht over wat doen we als het gaat ja. regenen. Maar dat is allemaal uh, niet nodig. Nou, ik zie dat uh, het bestek wordt klaargelegd. Er staat inderdaad een groot 4-pits gastoestel. En een bonte kleur aan totaal verschillende ontbijtbordjes. Eentje met roosjes, een mooie bruine. Ook eentje uh, in het delsblauw. kortom. Uh, iedereen kan aanschuiven hier in Amsterdam. Adolf, Mayno Remmers, hij is de hele ochtend in Amsterdam. Nu hoort hem zover. En hoe is het eigenlijk op een rond Amsterdam, Jolanda van der Velde, op de weg? Ja, daar staan gewoon de meeste van de 17 files, hoor. Maar het totaal blijft het bescheiden, 45 kilometer. Daarvan vallen er eigenlijk twee op. Eentje op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen het Haarlem-Zuid en knopen dorp, 5 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is langzaam rijden stilstaan tussen Noodorp en Den Haag-Maliveld over 6 kilometer. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. De Europese verkiezingen zijn uh, volgend jaar, maar er komt al langzaam beweging in de gelederen. Bijvoorbeeld bij uh, GroenLinks, van Pas Eikhout, nu al Europarlementariër voor GroenLinks, wil lijsttrekker worden bij de Europese verkiezingen. Meneer Eikhout, Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat? Ik wil graag lijsttrekker worden, omdat uh, ja, er gewoon heel veel te doen is in Europa. Ik De afgelopen vijf jaar heb ik uh, natuurlijk heel veel aan eurocrisis, vergroening van de economie gewerkt. Nou ja, die opdrachten, we zijn er nog niet, dus ik wil dat tol graag vijf jaar doordoen. Nou, kijk eens aan. En uh, zijn er nog collega's die het ook willen? Biedag GroenLinks? Uh, dat weet ik nog niet, dus dat, uh, dat, dat horen we dan wel verder. Ik uh, besloot in ieder geval nu, hè, de kandidatuur is opengesteld... dus ik heb gewoon gedacht, ik, uh, ik treed nu naar buiten. Ja, nou weten we dat GroenLinks als partij destijds veel gekant was... tegen invoering van de euro. Um, die hebben jullie toch een beetje ontwikkeld als een pro-Europese partij. Wat is er veranderd de afgelopen jaren? Nou, ik denk dat er twee dingen veranderd zijn. Ten eerste hebben we als GroenLinks natuurlijk ook gemerkt... steeds vaker hoe belangrijk Europa is voor bijvoorbeeld het milieubeleid. Sterker nog, uh, het is nu heel vaak dankzij Brussel zo gezegd dat uh, Nederland nog wat doet op klimaatgebied. Dat ten eerste. En ten tweede, ja, we hebben die euro. We waren er toen tegen... Eigenlijk omdat we een aantal problemen zagen aankomen die we nu hebben... namelijk als je een munt creëert gezamenlijk... maar daarvoor niet het politieke bestel uh, op orde krijgt... ja, dan krijg je problemen, daar zitten we nu in. Het probleem is alleen nu... Terug uit die euro, dat kan bijna niet. Uh, je hebt, je hebt gewoon, het is gewoon een politiek project geworden. Dus als je nu terug uit die euro gaat... dan heb je ook een levensgroot risico... dat het hele politieke project uit elkaar dondert. Ja, en dat is voor GroenLinks echt uh, gewoon geen goed scenario. Want voor ons is Europa ook uiteindelijk een heel belangrijk project... wat vrede heeft gebracht... en wat die uitbreiding van vandaag van Kroatië ook wil laten zien. Dus Europa heeft zoveel meer waardes... dat wij absoluut ook uh, dat project willen behouden. En dan zullen wij er alles aan doen om die euro ook te behouden. Nou was u de afgelopen jaren... Tegen meer, tegen het landbouwbeleid bijvoorbeeld, tegen het uh, te weinig sociale beleid, tegen de Hongaarse premier Orbán. En u heeft nergens echt kunnen doorpakken, succes kunnen boeken. Hoe komt dat? <laughs> ja, nee, dat is, een, dat is een pijnlijk lijstje als je het zo stelt, ja. Nee, klopt dat, uh, volgens mij kun je het heel simpel zeggen, uh, de Groenen zijn de vierde fractie in Europa, maar zijn niet de grootste fractie. Ja. En, uh, je bent ja, te klein. We zijn nog te klein, daar zijn dan ook weer verkiezingen voor natuurlijk. Uh, ja, Een aantal van die punten hebben we helaas... een conservatief meerderheid in het parlement, maar ook hè, bij de lidstaten. En die landen die vonden een aantal zaken gewoon niet belangrijk genoeg om aan te pakken. Ja, dan, dan verlies je dit soort nederlagen, leid je dit soort nederlagen. Bent u niet bang dat het met GroenLinks net zo slecht zal verlopen... binnen Europa als het uh, in Nederland is verlopen, tot nu toe? GroenLinks aan het thuisfront staat er buitengewoon slecht voor. De fractie is uh, totaal ingekrompen. Vreesde dat er uh, gaat, ja. gaat komen. Nou, we hebben een slecht jaar gehad vorig jaar. Heel simpel, uh, dat, uh, dat zal niemand ontkennen. En natuurlijk lopen we ook gevaar dat dat een invloed zal hebben op de Europese verkiezingen. Maar waar ik wel het gevoel voor heb, is dat op Europees vlak mensen natuurlijk wel doorhebben... dat, dat de groenen daarin heel belangrijk zijn. Uh, we laten ook zien dat wij onderdeel zijn van een hele groene familie. Duitse groenen doen het heel goed. Oostenrijkse groenen, Belgische groenen. Ja, als je dat allemaal ziet gebeuren in heel Europa... zou het toch heel raar zijn als juist in een land als Nederland... de groenen het ook niet uiteindelijk sterk uit de bus komen? Dan reist u vanmiddag af naar Straatsburg, laatste plenaire sessie... want dit seizoen in het Europees parlement dat onder vuur ligt. Want in plaats van een beetje meebezuinigen, bezuinigen... Deit dat parlement maar uit en reist natuurlijk ook nog steeds naar Straatsburg. Wat vindt u daarvan? Moet, dat ook, moet u daar niet eens ingegrepen worden? Ja, ook dat stellen wij eigenlijk al jaren voor. Uh, Straatsburg, daar is echt ook een meerderheid van het parlement gewoon echt tegen. Als je gaat kijken en aan collega's vra gaat vragen... en er is groot chagrijn om elke keer weer naar Straatsburg te gaan. Hier zit gewoon heel simpel het probleem dat het in het verdrag staat. Hè, de, de, dus, dus de basisregels van de EU. Uh, we hebben dit deze vijf jaar geprobeerd... Zeg maar met wat trucjes minder naar Straatsburg te gaan. Meteen zijn we door Frankrijk voor de rechter gedaagd. En de rechter heeft Frankrijk in het gelijk gesteld. Dus zolang het in het bedrag staat, zitten wij vast aan dat Straatsburg en het parlement baalt daar elke dag van en dat ik er vandaag weer naartoe moet ook. Uh, het zal ook in ons verkiezingsprogramma weer staan en dat geldt overigens voor alle Nederlandse partijen. Wij zijn erop tegen, maar Frankrijk blokkeert enige verandering nog steeds. Ja, zo werkt soms Europa helaas. Soms kan één land gewoon iets blokkeren. Nou, stel u wordt uh, die lijsttrekker, dan heeft u veel te doen. Meneer Ik heb de komende vijf jaar nog veel te doen... maar wat ons betreft een groener en socialer Europa, dat wordt echt het thema. Bas Eickhout van GroenLinks, hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. Graag gedaan. We gaan naar Amerika. 19 Amerikaanse brandweermannen Die zijn gisteren om het leven gekomen... bij het bestrijden van een bosbrand in de Amerikaanse staat Arizona. Lokale brandweer van Prescott verloor, daarmee zijn hele brandweerteam. Volgens berichten zijn de brandweerlieden verrast door de wind die omsloeg en de vuurzee die toen razendsnel op hen afkwam. The fire changed direction. You cannot outrun a wildfire once it has changed direction in your direction. It's just too fast. So what they did is they stopped, they pulled covers over the top of them, but it wasn't enough. De brand woedt 130 kilometer ten noordwesten van Phoenix en heeft al minstens vier vierkante kilometer land verwoest. Een heel dorp zou ook zijn vernield. Ja, er zijn dus behoorlijk wat mensen op de vlucht. In dat gebied worden mensen uit dorpen nu ook verplicht geëvacueerd. Je you know, weet wel, binnen de laatste 30 minuten, mandatorie de deden gaan in voor iedereen die leeft in Yarnell Valley en dat is rond 400 mensen en 200 mensen die people in Peoples Valley. Ja, wat kunnen mensen dan? Hè? Nou ja, volgens deze verslaggever kunnen ze eigenlijk alleen maar in chaos afwachten. Right now the smell in the air, het a mixture between smoke and that rain falling and really it just kind of Driving through the town. We zien mensen uit hun auto's, wanten en wachten om te zien wat er eigenlijk gaat gebeuren. U vindt ook meer over die brand met indrukwekkende beelden op onze website. Dat kunt u ook via uw iPad, uiteraard, bekijken. Moet u even naar uh, nos.nl. .no. Ja, die Tour die kan worden gewonnen zonder doping. Dat is de stellige overtuiging van Pat McQuaid, voorzitter van de UCI, de Wielerbond. Hij nam afstand van de recente uitspraken hierover van Lance Armstrong. McQuaid heeft vertrouwen in de nieuwe generatie renners. En dat zei hij tegen Jeroen wiel uit na een ontmoeting op Corsica. Topontmoeting op Corsica. De directeur van Belkin, de nieuwe sponsor van onder andere Bauke Mollema en Pat McQuaid. De topman van de UCI verwelkomde de nieuwe geldschieter graag. Ze zullen er veel aan hebben. Het geeft vertrouwen. Absolutely, I just uh, delighted to meet them. I came over to especially to see them and to compliment them on their confidence in our sport and to wish them the best of luck and to say to them in, in my opinion. They will get more than they have expected from this sport. Ze zien een sport die de goede richting in gaat na een slechte tijd. Op een mondiale markt. I think to be honest with you, no. They, they they see a sport that is going in the right direction. They see a sport that is coming out of a, a bad patch and going forward. And they see a sport that is globalizing and they're very interested in the global market. So um they they, they it's good business acumen on their part to, to come in here, I think. Vlak voor de tour was er nog wat rumoer over de man die zei dat de ronde niet kan worden gewonnen zonder doping. Die oude jongen uit Texas. Maar de sport is veranderd. Het publiek ziet het. Het peloton, hun begeleiders. De so, old guy from Texas. The old guy that uh, was around 15 years ago and uh, 10, 15 years geleden... De uh, sport is veranderd nu. I de mean, sport vandaag is completely anders in een ander plaats dan het was in die dagen. En iedereen herkent dat en de publiek herkent dat en de peloton herkent dat en de entourage herkent dat. De UCI besteedt 7 miljoen Zwitserse franken aan de strijd tegen doping. Dat doe je niet voor niets. Die oude jongen verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Ik bedoel, de UCI besteedt 7 miljoen Zwitserse franken per jaar aan anti-doping. Je doe dat do niet als je niet serieus bent over het vangen van cheats en het opruimen van de sport en het halen van de cheats uit de sport. Dus het is, je de oude man. Als elke dag voorbijgaat, gaat de oude man verder en verder weg. Is Lance Armstrong worden Ik denk dat ze van de cycling van vandaag en de peloton van vandaag niet meer willen horen. Ze willen niet meer van hem horen. Het gaat over het fietsen van de toekomst. Dat is het belangrijkste voor me kwijt. Het uh, it moet over de cyclisten van vandaag dag zijn, niet over de cyclisten van het past. En ik prefer to concentreren op vandaag en morgen. Um, en ik denk dat de cyclisten vandaag de dat we concentreren on them En niet over de mensen van the past. Can you je de tour winnen zonder doping? Absoluut Ben je zeker? Sure? Ik ben absoluut zeker. Yeah. Hij weet ook wel dat er motieven genoeg blijven om doping te nemen. Harde, competitieve beroepspraktijk. Als in alle sporten. Maar de cultuuromslag neemt die redenen weg. Jongens willen geen doping meer. Dat is de toekomst van de sport the the culture change takes away those reasons to good culture, culture change means that guys don't want to get involved in doping and the culture change means that guys won't don't want to see their, their colleagues doping and they don't want doping around them and they want to race clean and they want iedereen to race clean and that's that's the change in culture and so I do believe that's possible I do believe it's happening and I do believe it's the future of our sport maar ook jonge renners nemen risico's omdat ze veel geld willen verdienen kan zijn, maar in het Giro werden oudere renners gepakt. Not so much when you look at what happened in the Giro. There weren't young guys that took the risk. There were old guys that took the risk, and it was their last chance to make some money. And the young guys won't take those risks now. Pat McQuaid zei dat. Voorzitter van de UCI en naar de etappen van vandaag kijken we zo dadelijk met Giel Lips na half negen. Bij QuickFit merken we dat mensen steeds slimmer worden.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 nu het geld nog. De eerste stap, sms voor 1 euro, doorbraak naar 4333. En help het, Anthony van ook. Eenmalige dienst vanaf 16 jaar, exclusief telefoonkosten. Kijk op anthonyvanleeuwenhoek.nl slash sms. Dit is Radio 1. Het is half negen. We gaan naar Jan van den Putten voor het NOS-journaal. In de Rotterdamse haven zijn tientallen buitenlandse vrachtwagenchauffeurs betrapt op het uitvoeren van te veel ritten in Nederland. Volgens EU-regels mogen vervoerders maximaal drie ritten binnen de grenzen van een andere EU-land doen en daarna moeten ze de grens over. Daarmee moet worden voorkomen dat goedkopere buitenlandse krachten het werk wegkapen voor de neus van Nederlandse transporteurs. De Rabobank is tegen schaliegas. De bank leent geen geld aan bedrijven die te maken hebben met de winning. En boeren die een land verhuren om schaliegas uit de grond te halen, krijgen ook geen leningen. Het is nog niet duidelijk wat de risico's en gevolgen van schaliegaswinning zijn, zegt de Rabobank naar aanleiding van een artikel in Trouw. In Arizona zijn 19 brandweermannen omgekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Ze raakten door het vuur ingesloten. 22 andere brandweerlieden liggen in het ziekenhuis. In Arizona en andere staten in het westen van de VS is het op dit moment erg heet. Sinds 2006 zijn werknemers en werkgevers 16% meer gaan betalen voor pensioen. Tegelijkertijd wordt er minder pensioen opgebouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad 150 pensioenfondsen. En een Nederlandse boekhouder, die bij verstek tot vijf jaar cel is veroordeeld wegens fraude, is terug in Nederland. Hij is schuldig aan het verduisteren van 16 miljoen euro van het vroegere kunstfonds BKVB. De man zat jaren in Thailand, maar nu is hij dus terug in Nederland. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Een zwakke storing trekt vandaag over Nederland. Daardoor zijn er meer wolkenvelden dan gisteren, maar de zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. Vanochtend kan er vooral in het noorden een enkel lokaal buitje vallen. Later vandaag is dat misschien ook in het oosten mogelijk. Het stelt allemaal niet al te veel voor. De meeste plaatsen blijft het vandaag droog. De temperatuur loopt behoorlijk uiteen. Het wordt zo'n 16 à 17 graden in het uiterste noordwesten. 20 graden op veel plaatsen in het binnenland. Maar in het zuiden van Limburg kan het 23 graden worden. De wind waait op dit moment nog uit het zuidwesten, draait geleidelijk naar het westen en die is matig van 3 tot 4. De komende nacht is het overal droog, zijn er brede opklaringen... dan wordt het koud met temperaturen tot lokaal 7 graden... en aan de grond iets boven het vriespunt. Morgen overdag hebben we zonnige perioden, blijft het lang droog... en wordt het 20 tot 24 graden. Alleen in het noordoosten is er in de middag heel misschien een buitje mogelijk... en in de avonduren gaan er op meer plaatsen buien vallen... en dat is dan de start van een zeer wisselvallige woensdag. De warme lucht is dan verdreven en de temperaturen liggen tussen 16 en 19 graden de weg. Hoe is het daar, Jolanda van der Velden? Dat valt allemaal reuze mee. 32 kilometer file. Toch een stuk minder druk dan gebruikelijk voor een maandagochtend. Uh, ja, in het zuiden van het land zien we ook wel minder files. Daar is de vakantie al begonnen. Een paar files vallen toch nog op. Uh, op de A7 Heerenveen richting Groningen bij Hoogkerk 4 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij het knooppunt Badhoevedorp 5. Een uh, uh, A12 Utrecht-Den Haag bij Reewijk 2 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Oorzaak nog niet bekend en een aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knopende Gouw en Moordrecht 2 kilometer. Bij Moordrecht is de linker reishoop dicht. Kijken vooruit naar de derde etappe van de Tour... en wat u vandaag kunt verwachten op Wimbledon... hoort u over ruim een minuut. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Morgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na een dagje rust maakt Wimbledon zich op voor alle partijen in de vierde ronde. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Jan Roefs, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zestien partijen betekent dat. We gaan ze niet allemaal ja. bespreken natuurlijk. Maar wel de belangrijkste bij de mannen. Novak Djokovic, mm. de nummer 1 moet het opnemen tegen de Duitser Tommy Haas. Ja. Kan Haas nog wat... Uh, in de melkbrokkelen? Nou ja, mocht Tommy Haas winnen overigens... dan wordt hij de oudste kwartfinalist op Wimbledon sinds Tom Okker hè, in 1979. Maar ja, Haas is 35 jaar in de vorm van zijn leven... en een hele goede grastennisser. In 2009 speelde al tegen Djokovic op Wimbledon... in de kwartfinale toen. En ze stonden ook tegenover elkaar op Roland Garros dit jaar in de kwartfinale. Toen won Djokovic in drie sets op Wimbledon in 2009, won Haas... Ja, en Djokovic is een beetje door het toernooi geslopen. Verloor nog geen set van Florian Meijer, Bobby Reynolds, Jeremy Chardy, Maar Tommy Haas is echt een ander verhaal hoor. Marcel. Op het snelle gras van Wimmelen gaat hij Djokovic denk ik wel lastig maken vandaag. Hmm, en dan die andere. Ja. En die Murray, Engelse hoop ja. in bange dagen. Moet het opnemen tegen de rust. niet volgens mm -hmm. mij zien de Engelsen hem alweer in de finale staan. Murray, ja, en ja, jij? Ja, precies. Ja, ik ook wel een beetje hoor. Want door het slagveld, hè, dat is aangericht in die onderste helft van het schema, ligt de weg naar de finale eigenlijk voor Murray helemaal open. Jusni is als de nummer 20 van de plaatsingslijst de genoteerde speler. Hè. Dus op papier de lastigste klus voor de schot. Maar ja, die finale halen, dat, dat is nog een heel eind weg. Dat heeft Murray van het weekend ook gezegd bij de BBC. Ik moet gewoon mijn, mijn beste tennis spelen. Ik moet wedstrijd voor wedstrijd kijken. En niet die druk gaan voelen. Van die heel Groot-Brittannië natuurlijk weer op hem legt nu. Van ja, alle toppers eruit. Uit die onderste helft. Hè. Dus Murray stoomt zo door naar de finale. Ik zie het hem wel doen. Maar ja, Jusni is wel een hele ervaren speler. 31 jaar. Voor de zevende keer in de vierde ronde op Wimbledon. Goeie grasspeler Stond in de finale van Halle. Maar ik denk tegen Murray. Toch uiteindelijk een maatje te klein op het center court, heel, heel uh, Al het publiek gaat wel. Achterstaan. Dus ik denk, Murray, misschien wel een keer een set verliezen, maar in vier sets wint hij wel van Youssef. Dan Serena Williams, we zijn bij de vrouwen aangekomen. Zij moet ja. tegen de Duitse Sabine Lisicki, die is niet slecht, maar is Williams op de ogenblik niet gewoon te goed voor iedereen? Ja, ze is gewoon, gewoon berengoed. goed. Hè. Ze veegde de vloer aan met Kimiko Datukroem. Die 42-jarige Japanse 6 6-0. Maar Lissiki is, is een hele goede uh, tennis. doet het altijd goed op Wimbledon. 2009 kwartfinale, 2011 halve finale. Vorig jaar ook bij de laatste acht jaar. Ze kan gewoon geweldig serveren. Dat kan Williams ook. Wat dat betreft kunnen ze elkaar een, een hand geven. Williams sloeg dit jaar al in totaal 292 ezers. Maar Lissiki in minder wedstrijden... in. 2013, 202 aces. Dus uh, ik denk een eerste echte test voor Serena Williams... want die heeft het dus ook nog helemaal niet lastig uh, gehad. Um, maar ja, uh, het, wordt een, het wordt een servicewedstrijd. Hè. En, en Liseke, die overigens knap won van Stozor in de derde ronde in drie sets... die zal uh, ja, heel goed moeten serveren. Maar ik denk dat Williams ook wel een keer een setje zal kunnen gaan inleveren... maar ze wint uiteindelijk wel. Oké, okay. en hoe zit het met uh, Laura Robson? Dat is ook een beetje Britse hoop bij de vrouwen ja. dan, hè? En die neemt natuurlijk een beetje de druk weg bij Andy Murray. Daar is Murray ook blij mee dat Robson nu, een, een, een, een Britse vrouw, bij de laatste 16 staat. Het is een jong meisje, 19 jaar, maar, maar het doet al een tijdje mee hoor. Maar het is de eerste Britse weer in de vierde ronde van Wimbledon sinds 1998, Sam Smith. En ze speelt tegen Kaya Kanepi. Ja, Robson woont dus in Londen. Won met Murray, dus overigens de zilveren medaille hè, bij, bij de mix, bij de, bij de Spelen. Getraind door de oud coach van Andy Murray. Ja, ik, ik, ik zie haar winnen van Kaya Kanepi vandaag. Oké, okay, nou wij gaan het volgen met jou samen. Jan Roefs, dank je. Tien over half negen, we gaan het weer hebben over het afluisteren. Want de Europese landen hebben geschokt gereageerd op het bericht dat de Amerikaanse Veiligheidsdienst, de NSA, op grote schaal internetverkeer in Frankrijk en Duitsland zou hebben afgeluisterd. De Duitse minister van Justitie is verontwaardigd. Het kan op geen geval zijn dat wat in Duitsland niet toegestaan is, namelijk geen aanlandslose voorraaddatenspeichering, door die hinterdeur gemaakt werd. Dat kan natuurlijk nooit zo zijn dat wat in Duitsland niet mag, namelijk het opslaan van dit soort gegevens, via de achterdeur alsnog gebeurt. Al dus de Duitse minister van Justitie. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is er eigenlijk juist in Duitsland op grote schaal afgeluisterd door de Amerikanen? Dat komt omdat er hier heel veel te halen is voor die Amerikanen. Duitsland heeft een aantal grote knooppunten voor, voor data, telefoonverkeer. Verkeer uit Oost-Europa komt hier langs, uit het Midden-Oosten komt hier langs. Dus met die stofzuigermethode die ze gebruiken... om niet speciaal bepaalde mensen in het vizier te nemen... maar gewoon alles op te zuigen wat ze kunnen krijgen... krijgen ze hier heel veel binnen. En er zijn ook nog veel oude afluistercentrales uit de Koude Oorlog over. Dus men denkt ook dat het daarmee te maken heeft. Er is gewoon nog veel infrastructuur. En wat sommige mensen vermoeden is dat Duitsland ook in het vizier geraakt is... om dat het zo'n grote economie heeft... en dat het ook gedeeltelijk om bedrijfsspionage of hè, om economische spionage gaat. Ja. Nou zijn de Duitsers zeer fel op het uh, opslaan... het gebruik van data. Zijn daarom de reacties zo fel? Ja, ik denk het wel. Duitsers die hechten erg aan privacy, dat soort dingen ligt hier extreem gevoelig. Je hoorde het de minister net ook zeggen: ja, er zijn die hele strenge regels voor het opslaan. Die zijn strenger dan de algemene Europese richtlijnen voor wat de overheid wil en niet van je mag weten, wat je op mag slaan aan e-mail en, en telefoongegevens. En het is natuurlijk een ongelooflijk idee dat de Amerikanen dan dingen doen die de Duitse overheid niet mag. Uh, die verontwaardiging ligt ook in, in historische dingen. Duitsland heeft de vorige eeuw met twee dictaturen te maken gehad. En zowel de Nazis als de Stasi die deden. Eigenlijk niks liever dan iedereen in de gaten houden. Dus grote verontwaardigingen. Eigenlijk zijn dit, zeggen veel mensen, methodes die je nog kent uit de Koude Oorlog. Alleen werden ze toen gebruikt tegen de vijand en nu tegen bondgenoten. Ja, en de grote vraag is dan de, wat er nu gaat gebeuren. Hè? Na alle verontwaardiging en boosheid die men heeft geuit... heeft de Duitse regering bijvoorbeeld al maatregelen aangekondigd? Nee, dat hebben ze nog niet. Ze willen nu vooral eerst weten van de Amerikanen hoe het precies zit. Maar je hoorde de minister van Justitie al, ook andere ministers hebben gezegd dat ze opheldering willen. De vraag is natuurlijk of Amerika dat gaat geven en of Duitsland en andere landen iets kunnen doen... als ze geen antwoord krijgen, of in ieder geval geen bevredigend antwoord krijgen uit Amerika. Ja, vanuit Brussel gaan er dan stemmen op, hè, van ja, als de Amerikanen dit doen... dan moesten we maar niet meer praten over een uh, nieuw vrijhandelsverdrag. Zou Duitsland daarachter staan? Nou, het idee is hier ook wel geopperd. Het is ook een van de sterkste signalen die Duitsland zou kunnen sturen naar Amerika. Maar het probleem is dat Duitsland en andere Europese landen zelf ook graag die vrijhandelszone willen. Wij ja. zouden het aan deze kant van de oceaan ook heel veel aan hebben. Dus het wordt heel moeilijk om iets te doen, om iets te bedenken, om Amerika een, een lesje te leren als je dat zou willen. Uh, alles wat gebeurd heeft ook nadelen voor Europa, zeker voor een exportland als Duitsland. Het moet heel goed opletten dat die relaties eigenlijk toch goed blijven, want daar verdienen we heel veel geld aan. Arthur Meijer vanuit Berlijn over het afluisteren... door de Verenigde Staten en de reacties daarop. De ja, daar gaan we weer. 13 minuten over half negen. In de Tour de France krijgen de renners de laatste kilometers... vandaag op Corsicaanse bodem voor de kiezen. Iets meer dan 145 kilometer wordt er gekoerst. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. En net als in het weekend is er weer geen meter vlak vandaag, vermoedelijk... Nee, echt niet hoor. Het gaat vanuit de start bij Ajaccio. Gaat het meteen omhoog. Coachje van de vierde categorie. We gaan naar 415 meter. Dan gaat het weer naar beneden. Een tussensprintje. Dus de sprinters weer nerveus. Want die zullen er zeker bij zitten op dat moment. En dan krijgen we het achter elkaar. Een coachje van de derde categorie. Nog een coach van de derde categorie. Lastige klimmetjes. En dan blijft het maar op en af gaan. Tot vlak voor Calvi. Op kilometer 132. Dus zeg maar 13,5 kilometer van de finish. Dan krijgen ze nog eens een keer een klimmetje van de tweede categorie. De Col de Marcelino. Dat is een heel vervelend ding. Tussen maar 3,3 kilometer, maar meer dan 8 procent. Oh. Oei. Tja, is dat, is dat ja. gelijk de, de, de lastigste, het lastigste moment van vandaag... om het dan nog eens fit naar boven te gaan? Ik denk dat dat het breekpunt gaat worden van de etappe. Want wat we gisteren zagen, natuurlijk, die sprinters. De mannen met een jump, die willen toch proberen gewoon bij het peloton te blijven in de klimmetjes. Nou, ze zullen vandaag echt niet eraf gereden worden op die eerste paar klimmetjes. Maar die laatste klim, als daar echt vol gas gegeven wordt, ja, dan zitten de sprinters er niet meer bij. En ik denk eerlijk gezegd dat ze bij de tourorganisatie toch een klein beetje een voorinformatie hebben gehad. Want als ik in het tourboek kijk, daar staat een foto van fans van Peter Sagan. En dat is nou net de man die we vandaag verwachten in deze etappe. Gisteren, trouwens, eigenlijk ook al kwam die er niet aan te passen. Toen werd hij geklopt door Jan Bakerlands. Maar ik denk dat Zakan vandaag een hele goede kans maakt... in die lastige etappe. dus uh, langs de kust. Het levert wel prachtige plaatjes op. Hè? Want ze rijden voortdurend langs die ja, be be uh, bergachtige, uh, steile kust... aan de westkant van Corsica. En ik denk dat ze toch met een beetje weemoed afscheid zullen nemen van dit eiland. Net als wij. Ik wou net zeggen, Gio, want ik heb al prachtige foto's ook van jou gezien. Onder andere op Twitter. Je hebt het niet verkeerd daar, hè? Nee, het is, echt, het is echt prachtig. Ik was hier nog nooit eerder geweest, zoals de meesten van ons hier in het ja, rond het peloton. En, en ja, we zijn echt stom verbaasd. Ook over trouwens de kwaliteit van de wegen. Hè? Want er is van tevoren heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. Dat het echt enorm gevaarlijk zou zijn. Nou, tot vandaag niet. Maar ja, dan zul je misschien net zien dat vandaag het parcours wel over een lastige weg gaat. Want wij zijn gisteren via de grote weg, via het binnenland hier gekomen in Calvi. Maar de renners die moeten echt langs die kustweg. Meer dan 500 bochten. Hè? Ik zeg het nog ja. maar eens een keer. Het is ook al gezegd, maar dat, dat maakt het wel erg lastig. Ja, en, en al die bochten, en je zei het al, die laatste call van uh, 8%, 8,1%, kan uh, Jan Wakerlands daar een beetje mee overweg? Kortom, gaat Radio Sec het geel verdedigen vandaag? Ik denk het wel. Hè. Ja, het, het verschil is 1 seconde. Hè. Er staan ongeveer 90 man staan er op 1 seconde. Uh, Wout Pols op de 34ste plek, de beste Nederlander. Die moet daar ook wel een beetje om lachen. Want die vindt dat toch wel grappig. Op 1 seconde, beste Nederlander. Terwijl al die andere Nederlanders die voor het klassement meedoen... ook op 1 seconde staan. Maar goed, hij staat er toch maar eventjes. Maar ik denk dat Radio Sector er alles aan doet... om die Jan Bakelands uh, in het geel te houden. Want gist, wat hij gisteren heeft laten zien... Ja, dat was toch een uh, ongekend stukje hardfietsen. Dat hij erbij zat, überhaupt, na dat laatste klimmetje... dat was al... Uh, Bijzonder ja en dat hij dan uiteindelijk zo verschrikkelijk hard iedereen eraf rijdt. Ze konden doen wat ze willen, maar ze kwamen er niet meer aan. En dat maakt het toch wel bijzonder. En ik denk eerlijk gezegd dat ze hem uh, proberen in het uh, geheel te houden. En dan morgen natuurlijk de ploegentijdrit. tijdrit. Ja, dan moeten ze weer volle bak in Nice. Ja, hoe is het met de klasse mensrenners, uh, Gio? Vandaag moeten zij al uh, scherp worden zijn vandaag? Nou ja, ze moeten altijd scherp zijn, want ze zeggen het, uh, de Tour kun je niet winnen op Corsica, dat maar is zo'n enorm cliché, dus. maar je kunt hem wel verliezen op Corsica. En inderdaad, als die klassementsrenners niet scherp zijn, uh, er hoeft maar één valpartijtje te gebeuren, je hoeft er maar even afgereden te worden, ja, dan, dan ben je de klos. Dus de klassementsrenners, ja, let er maar op, die zijn ongelooflijk scherp vandaag. Gio Lippens, u hoort hem uitgebreid. Natuurlijk, in Radio Tour de France vanaf twee uur vanmiddag op Radio 1. En Nieuw-Hollander van der Velden natuurlijk. Met een uh, rustige, een, een rustige ochtendspits. Een rustige ochtendspits, ja. 45 kilometer, maar toch een paar dingen springen eruit. Het is wat langzaam rijden op diverse plaatsen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade drie kilometer. En dan verderop bij het Knopenburgerveen nog eens vijf. Op de A9 ook maar Amstelveen. Bij Knopenbadhovedorp vijf kilometer. Voor de rest eigenlijk alleen nog de aanrijding op de A20... van van naar Hoek van Holland bij Moordrecht staat twee kilometer, de linkerrijstrook is dicht. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Marno Remmers is in de stad Schouwburg in Amsterdam, dan nu eindelijk bij het ontbijt. Ja, zeker. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, het, het, het is natuurlijk een heel serieus onderwerp, hè. Dat Katie Coty ontbijt, dat... Uh... Dat kittekorting moet ik zeggen, moet wel goed uitspreken. Viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij, Maar het is een vrolijke boel, luister maar. Het is nou wel een vrolijke boel. We zijn met een bus uit Utrecht gekomen. Toen was het alle, alle vrolijke boel. Laat staan hier. Ja, tuurlijk. Waar komen jullie vandaan? Ja, uit Utrecht. Ja. Uit Utrecht met de hele bus. de seniorenvereniging Moria. 1 juli 1863 staat er op de scherp met Surinaamse kleuren. Ja, zeker. Ja, ja, het is iets speciaals. Met nog wel een leeg bord. Van wie krijgt u het ontbijt? Uh, André van S. André van S. die komt hier. Ja. Hier achter mij, uh, Rijkman Groening gaat daar het ontbijt klaarmaken. Oh, het zou kunnen. Ik heb nog niet alle naambordjes gelezen. Als we maar weten door wie we verdiend worden. Dat vind ik belangrijk. Het is grappig, hè? want het is eigenlijk een heel ernstig feit. En toch hebben we er een een vrolijke boel van gemaakt. Ja, maar dat moet ook wel. We moeten verder. Ja, we doen dubbel, hè? We doen herdenken en vieren. Ja, Ik zeg ook altijd herdenken, eigenlijk. We herdenken de afschaffing. Ja. Zo is dat. Ja. Ja. De broodjes staan in kratten bij de Stad Schouwburg klaar. De bekende Nederlanders kunnen aan de slag. Hans Daaglet komt aanlopen met een schort onder zijn arm. Dank nou, we zijn begonnen. Daarbij dat ontbijt in Amsterdam. Marjano Remmers hoort u zo nog. En wij rijden door in de caravan. Een nieuwe, verplichte APK-controle. Voor caravans, aanhangers en motoren. Het Europees Parlement praat er vandaag over en stemt morgen over het voorstel. Tweejaarlijkse APK-keuring moet de verkeersveiligheid vergroten. De ANWB is fel tegen en de BOVAG juicht het toe. Kortom, we gaan in discussie. Guido van Woerkom, directeur van de ANWB. En Koos Burgeman, directeur van de BOVAG, heren. Dat Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst maar even naar de tegenstander. Meneer Van Voerkom, waarom bent u tegen APK-keuring voor caravans en motoren? Nou ja, ten eerste, er is geen uh, relatie tussen verkeersveiligheid en uh, de, de technische staat van een, van een caravan. Dus dat, dat is de, de basisreden. Als je dan kijkt uh, wanneer er ongelukken optreden, uh, dan uh, is dat meestal omdat de banden het niet, uh, niet goed doen. Nou, de, de echte caravan die is daar echt wel uh, van overtuigd. Maar dat kan dan toch ondervangen worden tijdens een keuring? Dan kunt nou er ja, gezien worden of de banden te veel versleten het zijn. Het probleem dan? bij die keuring is dat uh, je dat eigenlijk uh, moet doen op het moment dat dat die caravans uit, uit de stalling komen. En als je dat eens in de twee jaar doet... moet je dus jaarlijks 200.000 caravans controleren... in een periode van ongeveer één maand tijd. Nou, Dat is een geweldige inspanning die, die gedaan moet worden. Dat hele systeem moet worden opgetuigd. Dus dat is een hoop geld wat uiteindelijk heel weinig op gaat, gaat leveren. Goed. Meneer Burgman van der Bovag reageert u eens... waarom is het volgens u wel een goed idee om het tweejaarlijks te keuren? Nou, het is sowieso een goed idee dat mensen regelmatig naar hun trailers en caravans laten kijken. Want het gaat dus ook om aanhangwagens. En wat wij vaststellen bij praktijkcontroles op de weg... samen met politie en ook de het wegverkeer, dat als wij de caravans en de trailers controleren... dat er nogal wat gebreken naar voren komen. En bij twee derde tot drie kwart van alle caravans en trailers... worden gebreken vastgesteld. En dan moet je denken aan verlichting, aan remmen en assen aan banden. En bij die banden, dat is natuurlijk bijzonder, vaak slijten ze niet zo hard, want er wordt helemaal niet zoveel mee gereden, maar ze verdrogen. Veel trailers en caravans en staan lang tijd in de zon en verdrogen dan. En eigenlijk moeten die banden om de zes jaar vervangen worden. Maar je ziet ook verroeste dissels, je ziet ook losbreekkabeltjes die verslijten omdat ze over de weg hangen. Je ziet vochtinwerking bijvoorbeeld bij paardentrailers... die natuurlijk wel eens wat laten lopen in zo'n trailer. En dat moet wel gecontroleerd worden. U wilt toch niet dat een paard door een bodem heen zakt? Mm. Dus meneer kortom, wij stellen nogal wat gebreken vast. Ja, meneer Van Boerkom, dat zijn toch uh, wat meer gebreken... dan dat u zojuist heeft nou ja, we in ieder schat u het gewoon, niet. We kunnen in ieder geval gewoon kijken naar de cijfers... Uh, ongelukken met een, met een caravan. Nou, we, we delen de opvatting van de BOVAG dat, uh, dat de banden het, het, het probleem uh, zijn. Nou, De echte caravan, nou, die, die weet er echt wel van. De ANWB met de kampeer en caravan kampioen. Die, die waarschuwt er ook voor. En als je op een camping gaat en je vraagt aan kampeerders. Wat, wat is nou het grote risico? Dan wijzen ze allemaal naar hun banden. Dus dat probleem is er niet. En als je kijkt naar die inspecties. Ja, waar gaat het vaak om? Het zijn de papieren die ze niet bij zich hebben. Het is inderdaad een lichtje wat het niet doet. Maar ja, dat kan het ook na een keuring meteen weer niet, niet doen. Dus het zijn allemaal een beetje gezochte argumenten om mensen op, op kosten te te jagen. En wat ik denk dat ook zal gebeuren, is dat eh, caravaners gaan denken van ja, als het nou zo ingewikkeld wordt, laat het dan maar zitten. Dan ga ik wel een uh, hotelletje huren. En dat is denk ik voor de sector nog, nog veel groter uh, gevaar. Dus meneer Van Woerkom, u zegt van je kunt dat aan de uh, caravanbezitters zelf wel overlaten. Dat kun je gerust doen. Ja, tot op heden is dat uh, erg goed, uh, goed gegaan. Het aantal ongelukken met een caravan is, is zeer beperkt. En waar het fout gaat, heeft het vaak te maken met verkeerde belading. Nou, ook dat haal je niet mee. Een APK er, uh, eruit. Dus uh, ja, een, een hoop fus om heel weinig. En een hoop kost kosten voor, uh, voor weinig resultaat. Nou meneer Burgman, u heeft natuurlijk ook belang bij. Hè? Kan ik mij zo voorstellen, als die uh, APK's er komen. Garages hebben dan wat extra inkomsten. Nou, we hebben er goed over nagedacht, want wij willen natuurlijk de consument niet op onnodige kosten jagen. Maar het is wel verstandig dat als je een uh, caravan hebt of een uh, aanhangwagentrailer, dat je die gewoon eens in de twee jaar laat uh, controleren. En als je gewoon een, een normale onderhoudsbeurt laat uitvoeren, dan is de APK niet eens een extra kostenpost. Uh, wij denken ongeveer dat zo'n APK, als je hem los zou uitvoeren, ongeveer twintig minuten in beslag neemt. Maar in de normale onderhoudsbeurt is die volledig inbegrepen... en zijn alle punten eigenlijk al aan de orde geweest. En dan zijn er eigenlijk voor de consument geen meerkosten. Het is toch echt verstandig. En, en zo zit de en onderhoudsbeurt ook in elkaar... om eens in de twee jaar even naar je caravan of je trailer te laten kijken. Ik, ik heb dat zelf proefondervindelijk kunnen vaststellen. Ja, maar meneer Buurman, u heeft dus niet zoveel vertrouwen in de bezitter? Nou, nee, wij zien natuurlijk wel op dit moment dat mensen erg op hun portemonnee zijn. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar we, het gaat toch om de veiligheid op de weg uiteindelijk. En die veiligheid die moet gewaarborgd worden. Niemand wil tegen een, uh, een losgeschoten caravan uh, aanrijden. Meneer Burman, u heeft dat zelf meegemaakt? Het... U zei dat net. Nou, ik heb zelf meegemaakt. Een vastlopende rem bij een boottrailer. Als je uh, regelmatig het water inrijdt, rijdt, die rijdt er ook weer uit. Dan kan, een, een, dan kan de zaak verroesten, dat kan vast gaan zitten. Ja. En dan krijg je een, een, een heetlopende rem en dat kan ook tot brand uh, leiden. Dus ja, je moet gewoon eens in de twee jaar naar je caravan of je aanhangwagen laten kijken. En een, een simpele inspectie levert dan, dan gelijk zo'n APK op. En dan zijn de meerkosten eigenlijk te verwaarlozen. Hoe groot schat u de stemming trouwens in? De kansen voor uh, het voorstel bij het Europees parlement, meneer Burgman? Ja, vrij groot. Hè? De, de commissie is erover in overleg met het parlement. Ze moeten daar samen uitzien te komen. Er liggen wat verschillende voorstellen... Uh, en eigenlijk in, in het najaar moet uh, volstrekt duidelijk worden hoe deze regelingen uit gaat zien. Hè. De, men is bezig over de hele APK te, uh, voorstellen in te dienen. Men wil die regelingen in Europa ook harmoniseren. Dat is ook een goede zaak dat de landen dit op elkaar afstemmen. Dan kan je ook je Nederlandse auto bijvoorbeeld of je Nederlandse caravan tegen die tijd ook in een ander land laten keuren. Dan moet het wel op de gelijke voorwaarden gebeuren. En daar is het Europese parlement uh, samen met de commissie uh, op dit moment mee bezig. Hm. Nou meneer Van Woelkom van de AWB. Lijkt wel een beetje geregeld, heeft u protest nog wel zien? Nou, we gaan er zeker onze uh, bezwaar kenbaar maken. Kijk, het grote probleem bij kervens is dat uh, je hebt maar een paar kervenlanden in, uh, in Europa. En er, uiteindelijk uh, besluiten er toch 27 landen wat ze ervan uh, van vinden. Ja, en dat maakt een, uh, een, een makkelijke benadering, uh, meer kans van slagen hebben dan uh, iemand en een land dat zich er wat nadrukkelijker in verdiept heeft. Hartelijk dank, Guido van Woerkom van de ANWB en Kors Burgman. Directeur van de BOVAG. Heer, goedemorgen. Het NOS Radio en Journaal media overzicht de 19 omgekomen brandvlieden in de Amerikaanse staat Arizona... zijn verrast door gewind wind die op plotseling draaide. Dat zeggen lokale media. Volgens deze verslaggever probeerden de mannen zich nog te schuilen... in brandwierende tenten. Er zijn 19 voertuigen die hebben door de vlammen gehaald toen de fier dubbelde. Ze hadden hunkerd in hun fierproef tents. om te proberen de fier te surviven. Maar dat werkte niet. En we hebben 19 dode fierfighters hier. De omgekomen brandweerlieden vormden samen een elite-eenheid van een korps uit de plaats Prescott. Verschillende media tonen een groepsfoto van de 19 mannen. In België mogen vanaf vandaag oldtimers ook s'nachts rijden, meldt de VRT. Voor oude, auto's ouder dan 25 jaar gold in België de beperking... dat ze na zonsondergang de weg niet meer op mochten. Het verbod is nu dus door de Belgische regering geschrapt. Over de wetswijziging rond oude auto's is maar liefst zeven jaar onderhandeld. Eigenaren van oldtimers betalen in België een lager belasting- en verzekeringstarief. Maar moeten zich aan strenge regels houden. Een deel van die regels is nu dus opgeheven. Maar commerciële activiteiten en gebruik voor woon- en werkverkeer... zijn nog steeds verboden. In Dordrecht hielden katholieken gisteren voor het eerst sinds de beeldenstorm van 1572 een processie. In de processie werd een gouden kruis meegedragen waarin een stukje hout van het kruis van Jezus zou zijn verwerkt. Een van de deelnemers legde bij RTV Rijnmond uit waarom die meeloopt. Kijk, die splinters die zijn overal uh, aanwezig in West-Europa. Als je allemaal bij elkaar legt, hebben we misschien wel vijf kruisen. Maar het gaat mij om, om te laten zien dat we gelooft... dat Jezus Christus uit de kruis gestorven is. En dat is het belangrijk. Ja, met alle splinters een heel uh, nieuw kruis. In totaal wel vijf. Het reliquie is sinds de beeldenstorm in protestants bezit. Maar het werd voor de gelegenheid graag uitgeleend. Voorafgaand aan de Rooms-Katholieke Processie... werd er zelfs samen met de hervormde gemeente gebeden. De Rabobank wil niets te maken hebben met de winning van schaliegas... en geeft dan ook geen kredieten meer aan bedrijven die daar aan meedoen. En dus ook geen boerenbedrijven. We spreken straks het hoofd duurzaamheid bij de Rabobank. Na 9 uur, blijft u luisteren. Een rustiek tijdverdrijf. Zo omschreef de vorige minister van Buitenlandse Zaken de diplomatieke dienst.